De Egyptenaren mogen op 21 november naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. De Arabische nieuwszender Al Arabiya meldt dat op een gezag van het Hof van de kiescommissie. Het worden de eerste verkiezingen sinds de val van president Mubarak zeven maanden geleden. Op 22 januari worden gestemd voor de Senaat. De kiescommissie maakt de data volgens Al Arabiya binnen een paar dagen bekend. Het weer vannacht trekken de meeste buien weg, overdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Het wordt hooguit 17 graden. Na het weekende blijft het weer maar de temperaturen die lopen wel iets op. Dit was het RMS Journaal. Dit is Radio 1. Ja. BNN. Lust. Lust. Zijn Groenhart. Bestaat het maagdenvlies? Zit homoseksualiteit in de hersenen of zit het in je hoofd? En waarom beffenstuur namens niet? Goedenacht, je luistert naar lust. Naar de grote Broodje Aap Show. En vannacht gaan we allemaal mythes aanpakken: allemaal broodjes aap. Dingen die je misschien her en der gehoord hebt. En waarvan je denkt: wat is daar nou eigenlijk van waar? En een aantal weken geleden. Vrak na mijn vakantie bedacht ik, nou dat moeten we gaan doen. Een soort grote Wikipedia-show op het gebied van seks. Maar dat kan ik natuurlijk niet alleen. En meestal bij ik haar. Maar deze week zit ze met me in de studio. En de komende paar uur kan je samen met mij van haar genieten. Wil Berghuis, onze huisseksoloog. Goedemiddag. Ja, goeienacht. Hè? Leuk hè, dat ik hier zit. Ja, ja heerlijk. Het Zo leuk erbij. Ja. Wil ja. de grote broodje aap-show. Ja. Nu zijn er ongetwijfeld mensen die denken... Grote Broodje Aap We kunnen toch alles vinden op internet. Alle antwoorden op de vragen die we hebben. Maar in de realiteit, in de praktijk... jij weet dat als seksologe, valt het toch best tegen? Ja, valt heel erg tegen. We denken dat we alles weten... Maar we weten eigenlijk nog helemaal niet zoveel. En er zijn enorme misverstanden ook. Dus dat, ja, daar kom ik dagelijks gewoon heel veel tegen. Dus ik vind dat jammer. Daarom ben ik zo blij dat we dit nu kunnen doen. He, als we al maar een beetje misverstanden uit de weg kunnen ruimen vannacht. Nou, dan ben ik al helemaal gelukkig. Ja, ik denk ook dat we dat gaan doen. Uit eigen ervaring weet ik dat um, zelfs na, na zes seizoenen spuiten en slikken te hebben gepresenteerd dat je soms het internet kan opgaan met een vraag... dat je denkt, hoe zit dat eigenlijk? Ja. En dat je daar zoveel verschillende soorten informatie tegenkomt... dat je ook niet precies weet nee. welke kant je op moet. Nee, is het dus, dus zo. Nou ja, vannacht landt dat allemaal hier. Al die vraagtekens, die landen hier in de studio. En we gaan proberen zo goed mogelijk... Uh, antwoorden te geven op vragen en mythes de wereld uit te helpen... en broodjes aap te ontmaskeren. Dat is yeah. wat we allemaal gaan doen. Ja, ik ben wel heel benieuwd naar alle verhalen van iedereen. Ik ben ook benieuwd wat er langskomt. Maar wat ik weet is dat behalve Wil en ik... we daar ook jou bij nodig hebben. Heb je vragen, zijn er dingen waarvan je denkt... nou, ik weet niet precies hoe dat zit. Oh, ik zou eigenlijk wel willen praten over... Nou ja, klopt dat, uh, waar moet ik rekening mee houden? Wat is waar, wat is niet waar? Vannacht staan de lijnen open. 0800-1121. 0800-1121. Mailen mag ook. Dus met sommige vragen misschien toch iets makkelijker. Hè? Ja. Naar lust.bnn.nl. Vannacht de hele nacht aan mijn zijde. Wilbergers. ik ben er zo blij mee. Ik heb een, uh, een fantastische plaat om uh, de show mee te openen. Een beetje een thematische plaat van Marvin Gaye. Die het uh, Through the Grapevine hoort. En uh, als we dan terug zijn, dan nemen we een kijkje in Boyd's Bar... waar mijn vrienden, collega's praten over de meest bekende broodjes-aap. Als je wil weten wat het spaghetti-incident is... dan kan ik je aanraden om nog even te blijven hangen. Maar eerst Mr. Marvin Gaye met zijn fantastische soulvolle plaat. Heerlijk. Dit zijn die schuifelplaatjes, hè? Bro? Ja, ja, dit waren ze, hoor. Hier heb je op ja. geschuifeld, hè? <laughs> echt, echt. <laughs> dan draai ik deze speciaal voor jou. Nee, Dank je. Heard it through the grapevine. we praten gewoon door de plaat heen. Wat zou Marvin Gaye daarvan zeggen? Goed, vannacht de grote broodje-aap-show. Alle verdichtsels, ja dat is echt een woord, versinsels... alle mythes over seks worden vannacht, nou niet alle, maar zoveel mogelijk... Ja, maar wel veel, ja, wel die, veel. Die worden vannacht ontrafeld. En een beetje hulp bij dat ontrafelen krijgen we van onze vrienden... mijn collega's eigenlijk in Boitsbar, Bar... die uh, hun beste broodje-aap-verhalen op tafel smijten... En daar ook een beetje, er zit, er zit iets stoers in, denk ik. Moet je maar even meeluisteren. Boy it's bar. Is dus één nou, iemand is dat je... gebeurd, hè? Ja, duh. dat kan ja. niet. Ja, het was een vrouw die had een, ja, die had een, een foutje in haar klep en die is doorgelopen. Dat is echt waar, het is in Engeland gebeurd. En die vrouw, er was een rechtspraak tegen haar aangespannen, want die jongen zei ik heb geen seks met haar gehad. En dat ja dat klopt. Ja. maar Hij was wel de vader. Ja. Oh, dan voel je echt genaaid. Oh, hoe lekt dat door kleppen, he? Ja, die had gewoon een bepaald in haar maag, uh, zat iets verkeerd. En toen was het een in de baarmoeder. Ja. Wauw. en het je was het weg Boris... laten halen? Weet ik niet meer. Maar het was geen Boris Bekkertje. Ja, ja, precies. <laughs> en dit is de zoon met kroeshaar. <laughs> ik weet een heel goed broodje aan verhaal. Toen had ik toen op reis gehoord, was ik heel erg van de indruk. En dat ging ik ook aan iedereen vertellen. Maar dat was nog voordat je alles gewoon heel makkelijk kon googelen en er was een jongen die vertelde ja. En me, toen ging ik naar ijshockey practice. Dat was een, was een Canadese jongen. En uh, mijn broer zat met zijn vriendin op de bank... En ik, gooi, ik ga de deur uit en ik ben wat ijshockey spullen vergeten. En ik kom binnen. En hij is haar aan het nemen. En ze schrikken zo van dat ik binnenkom. Dat hij terugtrekt. En zij over hem heen poept. En hij zo misselijk wordt dat hij over haar heen kot. Oh, okay. En ik, hij vertelt het echt geuren en kleuren En zijn eigen broer en zo. Dus ik vond het een heel vet verhaal. En toen las ik dat een keer gewoon op internet. Weer een keer en weer een keer. Dat is gewoon zo'n zo, zo broodje aap verhaal. Ja, de spaghetti you. incident. Ja, ja. Maar dat is wel waar, toch? Ja, die is wel waar. Ja, ja, ja. Wat is de spaghetti incident? Spaghetti incident is uh, mot, was Motley Crue? Mm -hmm. Ja, ik moest een bent uit de jaren tachtig. En hoe uh, oh, ging het nou ook alweer, uh, Ze hadden een weddenschap. Uh, oh, ja, ja. ja. ja. ja. <zijnt> en ze, een ze gingen met heel veel groepjes naar bed. En het werd op een gegeven moment heel saai. Dus we bedachten ze allemaal uitdagingen daarin. En de uitdaging was op dat moment wie het langst zonder douchen een groepie kon regelen. En dus ze hadden echt al weken niet gedoucht. Het was hartstikke oh, oh, Jammer. En die meisjes bleven met ze naar bed gaan. En op een gegeven moment was zo'n meisje, die was, even, was de bassist aan het pijpen. En het was zo vies dat ze over de nek ging. Allemaal spaghetti in zijn, zijn schoot. En toen had hij dus verloren. En dat is de spaghetti incident. En daar heb ik Roos dat slecht allemaal wow. Ja, met recht zeg ik. Jakkes, de spaghetti incident. Ik kende dat helemaal niet. De nee, spaghetti ook niet. Wow. Maar, maar het schijnt dat we ontzettend wat hebben gemist. Oh, nou echt niet. Delvies. <laughs> de spaghetti incident. Nu weet ik dat uh, er komen een aantal broodje aap verhalen voorbij. Chieke broodje aap verhalen. Oh, mooi. Ja, het zijn hele chique broodje aap verhalen. Maar nu las ik als tiener zelf uh, het blad Defensie. Ja. En Defensie, dat was echt to, toen, ik ben nu 29, toen ik 14, 15, 16 was. Dus dat zal weer een aantal jaartjes terug. Was dat echt een soort hype. Dat, die ja. kwam elke maand op de deurmat. Dat voelde als een soort geheim document dat op je deurmat viel, de, uh, viel. Want er waren een aantal, er was een grote rubriek, een, een rubriek over seks voor een pagina 4, 5. En daar stonden dan problemen in, ingestuurd door lezers. En, en dan heel af en toe kwam er een probleem langs... en daar sprak je echt over met je vriendinnen... van, van een meisje dat zich had geprobeerd... had geëxperimenteerd met zelfbevrediging... en dan, en dan met, met, met apparatuur die daar niet zo geschikt voor was. En dan af en toe las je daar dan verhalen van... en dat je dacht, bijvoorbeeld... Het ergste verhaal ooit. Dat was dan een meisje die een brief had ingestuurd. Dat zichzelf had geprobeerd te bevredigen met een worst. Die ze had gekocht. En, dat, en die was dan afgebroken. En god en wat moest ze ja. doen. En moest naar de dokter. En dat was, dat was een soort... Nou, dat, daar kwam je de dag daarna met je vriendinnen op school. Ja. En dan zei je... Nee, heb je dat gelezen van die worst? Maar met in het achterhoofd het gevoel van dit is toch niet waar. Nee, dit kan gewoon niet waar zijn. Dat is te ranzig voor woorden. Dat doe je niet. Nee, zo. Toch? Maar misschien ja. ook wel. Want het stond in de defensie ja, wat toch nee, een beetje ja. de bijbel was. Ja, ja, ja. Wat ja. kom jij in je praktijk tegen als het gaat om? Uh, want je hebt natuurlijk ook wel eens en ik weet dat je bent een dokter, dus je hebt bepaalde geheimhouding. Maar nou, je geen is... echte dokter, Ja, een beetje een seksdokter. <laughs> maar je hoort natuurlijk ook wel eens verhalen, ja, waar je oren van klapperen en die ja. zijn dat zijn nog. Broodjes aan, het zijn echte verhalen. Echte, echte verhalen. Ja. Wat zijn nou dingen waar je tegen aan gelopen? Van je denkt, nou, dit zou net zo goed een broodje aan kunnen zijn. Nou, ja, heel, heel veel. Maar ja, goed, ik, ik kan zo niet even, maar eentje die me echt nog heel erg bijstaat. En, en die gebruik ik ook vaak als voorbeeld hè, om uit te leggen hoe angstig mensen kunnen zijn van hele verkeerde ideeën. Want dat is het risico, hè? Ja. Je kunt doordat je iets leest of hoort. Uh, wat eigenlijk niet klopt, daar kun je heel bang van worden. En dat is natuurlijk niet zo mooi. Uh, dit was een vrouw die op punt stond te bevallen. Nou, dat is al jaren geleden hoor. En uh, die was heel, heel erg bang. En, voor de bevalling? Ja, voor de bevalling. En de gynaecoloog die belde me op. Zo van, ja, er moet echt even iemand bij komen, Want uh, ja, ze is zo angstig. Ik weet niet precies waarom, maar ze is zo verschrikkelijk angstig. Dus daar ben ik toen bij geweest. Ik heb met haar gesproken. En het bleek, zij dacht dus dat het kind uit haar navel moest komen. Echt ja. waar? Echt waar. En uh, nou, het was, was gewoon een Nederlandse vrouw. En ook gewoon hè, nou, redelijk opgeleid. Maar ja, dat idee had zij. Zo van ja, daar komt het kind uit. Dus toen heb ik haar uitgelegd: van ja, dat hoeft niet uit de navel. Maar je moet uit de vagina. Ja, dat is ook een klein gaatje. Maar toch net iets groter dan je navel. Ja, ik weet niet of het nou per se beter nieuws is. Nee, dat maar Het, het scheelt maar, net. Maar. maar, maar... Ja. Ja. Echt waar? Echt waar. En daardoor was ze zo bang. Dat ze zoveel angst had om te bevallen. En doordat ik vertelde van nou, dat klopt dus niet. En nam die angst enorm af. En nou, ging ze toch met iets meer vertrouwen de bevalling in. Ja, uiteindelijk dus, is dat goed gekomen gewoon? Ja, ja, ja. Ze is gewoon bevallen. Ja, het kind komt er altijd wel uit. Maar nou, dat, <lacht> dat zijn nou van die dingen ja, waar je heel bang van kan worden. Hè? Van, van verhalen die dus gewoon niet kloppen. Ja, nee. en Ten aanzien van seksualiteit heb ik dat natuurlijk veel meer... Ja, want dit is, kijk, ik heb het idee, en misschien ben ik ook een beetje, um, en misschien heb ik daar een vertekend beeld van, ook omdat uh, bij BNN is er een hele open cultuur over dit soort dingen, er wordt echt over gepraat op redacties, en... maar jij zegt net, dit was een volwassen vrouw, mm -hmm. een Nederlands vrouw, geboren getogen in Nederland, ja. van enige opleiding, en dan toch zo'n misverstand. Ja. Ja, hoe is het mogelijk, hè? Ja. Dat je denkt: van, nou, dat, dat moet je toch ergens wel gelezen hebben of gehoord. En hè, dat moet bijgesteld zijn. Maar ja, zo heb je meer misverstanden. Denk. Nou, die zijn nog steeds wijdverbreid. Maar ja, die zullen vannacht wel aan de orde komen. Zeker. Zo is een misverstand het maagdenvlies. Ja, bijvoorbeeld. Het Ook zoiets. Het mythe: de maagdenvlies. Luister maar. Oh, <lacht> mythe: het maagdenvlies is een dun vliesje in de vagina. En daar zijn we weer. En het ging even niet helemaal flexloos, maar je vergeeft het ons. Het, is, het zijn ook spannende onderwerpen. Ja, joh. Het maagdenvlies is een dun vliesje in de vagina. Met die vraag gingen wij op pad. En vroegen wij aan mensen, zo her en der op straat. Is dat zo? Is dat maagdenvlies een dun vliesje in de vagina? En dit is... Dat ze daarop antwoorden. Uh, waar? Ja, dat is gewoon hetgene wat, uh, wat breekt uh, als je de eerste keer seks gaat hebben. Ja, dat is een randje, dat is niet waar. Ja, Dat is waar toch? Gehoord op het nieuws of zo? Ik weet het niet. Uh, waar? Uh, ja, Dat is gecreëerd. Dat zit daar gewoon. En dat, uh, dat uh, doorbreekt tijdens de eerste, na, de eerste seks. Of al eerder, dat kan ook wel. Volgens mij is dat vooral tijdens de eerste seks. Waar? Uh, volgens mij <laughs> heb ik dat geleerd bij biologie. Ja. Wil, in één woord. Is het waar of niet waar? Is het maagdenvlies een dun vliesje in de vagina? Nee. Nee. <laughs> ik wil straks van jou horen wat het wel is. Wat is dat maagdenvlies dan wel? Maar eerst gaan we luisteren naar een dame... die wordt gezien als de nieuwe Amy Winehouse. Nou, toen we hoorden dat ze overleden was, Amy Winehouse... Waren we natuurlijk, of we, ik spreek voor iedereen, maar ik kan beter voor mezelf spreken. Was ik gechoqueerd. dacht ik... nou. 27 jaar jong, part of the 27 Club. Een aantal bekende mensen onder Jimi Hendrix en de zanger van, uh, hey, hoe heet die knappe zanger nou ook weer? Jim Morrison van The Doors. Ja. Nou, er zijn genoeg van die sterren die zijn uh, op 27-jarige leeftijd overleden. Maar ja, wat er dan ontstaat is toch een soort vacuüm en daar gaat dan niemand anders in staan met ook hele goede muziek. Circle of Life gaat gewoon door. Voelen heb ik klaarstaan. Dion Bromfield. Jan Bromfield, hoorde je. Het maagdevlies dat is geen vliesje in de vagina. Wat is het wel, Wil? Het is een randje. Het is een randje? Ja, ja er was er eentje bij, die zei het goed. Nee, zei hij, het is een randje. Toen dacht ik, wauw, goed zo. <laughs> het was nog een man ook. Ja, ja, precies. Dat zijn de grote verrassingen. Ja. En een randje van wat? Uh, het is een, uh, ja, ik teken het vaak. Het is heel moeilijk uh, uh, uit te leggen. Maar uh, het maagdevlies is ook bij elke vrouw verschillend. Want je hebt uh, in je vagina, als het ware, een randje zitten. Wat bij de een een beetje dikker is dan bij de ander. Ja, dus het kan best zijn dat uh, als je de eerste keer vrijt, als daar een penis naar binnen gaat. Of als je de eerste keer een tampon naar binnen brengt of een vinger naar binnen brengt. Dat dat, uh, dat randje dat, dat uh, een beetje stug is, hè, dat dat gaat bloeden. En je vagina is natuurlijk een enorm doorbloedverlies. Gebied. Dus ja, als je iets aanraakt, dan, dan bloedt het heel snel. Dus vandaar dat ik denk daardoor ook het idee ontstaan is van... ja, als je de eerste keer gemeenschap hebt, dan hoort het te bloeden. Ja, het hoort natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Hè? Want als je goed vrijd en goed opgewonden bent, dan, dan, dan bloed je ook helemaal niet. Maar dat is een beetje het idee, denk ik, wat daarbij hoort. Ja, plus vanuit cultureel religieuze achtergronden... is het maagdevlies natuurlijk heeft echt een functie. Hè? Om de vrouwelijke seksualiteit een beetje... Ja, te beschermen als het ware. Hè? Ja. Dat, uh, ja. ja, want in sommige culturen is dat, uh, is dat echt een must om op, het, uh, ja. uh, nou ja, de, op je huwelijksnacht te bloeden. Ja. Ja. En daar, heb, daar zijn ook. Nou ja, daar zijn vrouwen dan heel gespannen over. Ja, Kom je dat wel eens tegen in je praktijk? Ja, ook? heel veel. Ja, echt? Ja, je Bo moet je voorstellen dat, uh, dat nou ja, heel veel vrouwen die zo opgevoed zijn... En dat zijn er over, wereldwijd uh, echt miljoenen... Hè, dat die uh, met heel veel angst en beven die huwelijksnacht tegemoet zien. Want die hebben van hun moeder en hun tantes en hun oma gehoord... van ja, dat is iets wat pijn doet en wat ook nog kan bloeden... Ja, dus natuurlijk, daar, word je, daar word je niet echt blij van. Dus uh, zo ga je die huwelijksnacht dan al in. Ja, en de kans dat het dan pijn doet en gaat bloeden... is dan ook groter, omdat je gewoon gespannen bent. Terwijl als je um, ontspannen bent en je voelt je op je gemak... en je hebt een ja. nice zin, is de kans dat je bij je ontmaagding bloedt... stukken minder. Veel minder. veel minder. En dan is het nog wel een beetje afhankelijk. En dat weet je natuurlijk niet per vrouw. Van bij de ene is dat randje gewoon wat stugger dan bij de ander. Dus dat kan wel verschillen. En uh, ja, als je heel erg jong bent en je hebt nog nooit tampons ingebracht en nog nooit iets in je vagina gehad, en dan is dat over het algemeen best even, even vreemd om dat te ervaren en te voelen. En de mm -hmm. kans dat je dan gespannen bent, je bekkenbodemspier niet goed kunt ontspannen, is natuurlijk heel groot. Ja. Straks gaan we bellen met, uh, met Dick Zwaap, Wil. Mm -hmm. Hij is de schrijver van het ja, boek. Ja, dat prachtige. Boek, Wij zijn ja. ons blij. Een fantastisch ja. boek. En we gaan met hem praten over homoseksualiteit. Um, Nurture or nature? Dus is dat iets van nature of is dat iets wat je is aangeleerd? Nou ja, ik ben natuurlijk meteen te zeggen uh, nature. Maar er zijn nee, heel nee. veel mensen die overtuigd zijn van... het nee, homoseksualiteit is een keuze. Dat is ja. aangeleerd. En met Dick Zwaap de hersenonderzoeker, gaan we daar wat dieper erop in. En we gaan het hebben over de kans op zwangerschap. Allemaal belangrijke onderwerpen. Heel maar braai. als we het dan toch bijna drie minuten, vier minuten hebben gehad... over het maagdenvlies, dan kan je eigenlijk maar één plaat daarna draaien. Gaan we wel iets terug in de tijd. Legt die 85 zo uit het blote hoofd. Like a virgin. Madonna. Madonna. Ja, de, ik, ik, ik draai mooie plaatjes voor je. Ja, jou, heel leuk. Daar komt-ie. Ah, jaren 80. Ik, ik heb het eens in de schoudervulling ook. <lacht> Ga ik nu aan doen. Ik zag je gaan hoor, Wil. Ja. Al dansend. Ja, echt Met waar, het hoofd dan hoor. Het begon zo subtiel. Het <laughs> begon subtiel. Wil, vannacht hebben we het over de grote mythes der seksualiteit. En uh, ik heb er weer eentje voor je klaarstaan. Een mythe. De mythe? Mythe. G-spot is een fabeltje. De G-spot is een fabeltje. Het is echt een onderwerp wat één keer in de zoveel tijd weer even oplaait. Uh, op uh, van die G-spot bestaat hij nou? En waar zit hij nou? En hoe werkt het? En werkt hij überhaupt? En vaginaal orgasme en alles wat er maar bij hoort. Ja. De G-spot, bestaat die? Ja. Wat is het allereerst? Uh, de G-spot is. Uh... Uh, als het goed is, uh, hij is ontdekt uh, door een Duitse arts, dokter Gravenberg. Nou, dat klinkt ook lekker sexy. En uh, uh, die had ontdekt dat er in de vagina een, uh, een plekje zat... wat uh, voor vrouwen, voor sommige vrouwen heel gevoelig is. Dus als je dat stimuleert, uh, dan uh, kunnen ze nog tot grotere hoogtes komen. Uh, als seksoloog is het een beetje een controversieel uh, onderwerp hè, bij, bij ons. Uh, ja? Uh, ja? want uh, de meeste seksologen geloven er niet zo in. En uh, ikzelf als vrouwelijke seksuoloog vind het ook jammer... Hè, dat er weer uh, er het accent van het clitoraal orgasme weer wordt verlegd naar het vaginale orgasme. Hè? Want dat, dat was het vroeger. Je kon als vrouw alleen maar vaginaal klaarkomen. Nou, toen kwamen we erachter dat dat helemaal niet zo was. Hè, dat die clitoris uh, daar een heel belangrijke uh, uh, rol in heeft. Want ja, daar komen de meeste zenuwen uit. 8000 zenuwen hè, in, die, in die clitoris. Dus is dat, dat is zo? Echt gigantisch. Dat zit echt niet in die vagina. Er zitten wel zenuwen in, maar geen 8000. Dus uh, dat, dat blijft hè, uh, sowieso het meest gevoelige plekje. Dus, uh, maar die clitoris, wat je ziet, hè, dat, dat knopje als het ware... dat is de eikel van de clitoris. Ook dit teken ik vaak. En de zwellichamen van de clitoris, die zie je niet. Hè, want de penis heeft een eikel en zwellichamen. Nou, die zie je dus wel. Die clitoris heeft dat ook, maar die zie je niet. En die zitten aan de binnenkant uh, in die vagina verwerkt. En dat zijn echt... Ja, ik doe het nou even voor. Mensen kunnen het niet zien, maar nee. echt zo'n... Ja centimeter ja. of acht. En een centimeter of twee breed. Dus dat is echt heel groot. Acht centimeter lang, twee centimeter breed. Aan beide kanten van de clitoris zitten die zwellichamen. En uh, sommige vrouwen, als je dus uh, nou, flink opgewonden bent... Hè, die zwellichamen zijn goed voorgelopen met bloed... dan kun je vanuit je vagina uh, met een vinger... Kun je, uh, en daarom denken we dat dat een beetje de G-spot is... kun je die, die clitoris ook van binnenuit uh, uh, beroeren, als het ware. Sommige vrouwen voelen dat en vinden dat heel prettig. Dus, en dat is, dat weet ik dan weer bij spuiten en slikken... Uh, mm -hmm. dat, dat doe je, als je dan even dat, uh, uh, met de vinger als voorbeeld neemt... Mm -hmm. door een soort kom-hier-beweging te maken. Ja, ja, ja, ja. Sowieso is die vagina niet recht... Ja, dus je doet niet een soort zo-beweging. Een, middel, een middelvingerbeweging, nee. Sommige <laughs> mannen men, denken dat dat wel moet. Ja. Bij deze, als jullie luisteren, dat moet niet zo. Nee, dat moet niet. Een nee. vagina nou, is natuurlijk ja, is, is gevormd. Hè. Dus hij, hij is niet een, een rechte koker of zo. Uh, waar je dan ook uh, heel rechte dingen in moet stoppen. Uh, dus uh, nee, het, er zitten bochtjes in. En dan moet je een beetje voelen en een beetje invoelen. Ja, en dat is per vrouw ook weer verschillend. Dus daarom is het zo belangrijk dat je goed voelt. Hè, en dat je ja. goed afstemt. Dus dat, ik denk dat dat uh, uh, te maken heeft met het feit dat heel veel vrouwen het prettig vinden... als er tijdens die opwinning uh, vaginaal ook iets gestimuleerd wordt. Okay. En uh, de G-spot, ja, daar, daar zijn we het nog niet zo over eens. Daar moet nog heel veel onderzoek naar gedaan. Maar sowieso naar het vrouwelijk orgasme, hè, daar weten we eigenlijk heel weinig van... Dus, ik, maar wat jij net vertelt over die twee zwellichamen. Mm -hmm. Wist jij had... dat? Nee. nee. Nou, hier moet je kijken. Ik voel me steeds, ik voel me steeds kleiner worden. Op een goede manier. <laughs> oh, hè. Op een goede manier. Dat ja. betekent dat je nooit te oud bent Echt om te niet. leren. Echt niet. En dat er heel veel bijzondere uh, nieuwtjes uh, en, en weetjes en feitjes zijn... waar je nog in onderwezen kan en mag worden. Dat is toch goed? We hebben tot vier uur vannacht om dat te doen. Ja. ja. Fantastisch, man jeetje, ik moet even een beetje bijkomen. Maar en ik moet zeggen dat ik hoopte dat je zou zeggen, de pad, ja, iedereen heeft hem en ja. ga er nou op zoek. Nee. Omdat het ook wel spannend klinkt. Een soort eiland binnenin je, een soort eiland van genot waar je dan naartoe moet varen ja. Ja. en onderzoeken, maar ja. Nee, maar het risico vind ik weer van als iets in de vagina zit... Hè, want mannen zoeken graag naar opwindende plekjes in die vagina... omdat ze zelf graag in die vagina uh, hun genot halen. Verkeren. Ja. Dus, en ik ben, ben blij dat, dat uh, heel veel vrouwen zelf aangeven... van nou nee, mijn genot zit niet zozeer in die vagina... maar aan de buitenkant van die vagina. Mm. Nou, je moet ja. iets met die clitoris doen. Ja. Uh, en, en Doe en, daar iets leuks mee. Doe daar alsjeblieft iets leuks mee. En ga weer niet in die vagina zitten, pierenpoeren... op zoek naar een <lacht> G-spot of whatever. <lacht> dus uh, dat, dat vind ik wel heel belangrijk. Dat we dat, we dat uh, goed blijven aangeven, alsjeblieft. Dank je wel. Ja, ja, bij deze. Goed, de grote broodje aapshow. Zijn er zelf misvattingen? Waarvan je denkt, nou, dat wil ik graag geld zien. Heb je vragen? Twijfel je over iets? Of wil jij ons wat vertellen? Het mag allemaal 0800 1121. 0800 1121. Mailen kan en mag ook naar lust.bnn.nl. Over naar de man met een hart van steen, maar wat een zoetgefoiste stem: Jonathan Jeremiah, Heart of Stone.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 and how you have no regret. On the wall. Vannacht in Lust is het de grote broodje-aap-show. Dat betekent dat alle aannames, alle gedachten die je ergens over had... maar waarvan je niet zeker wist, zit dat nou wel echt zo? Die komen voorbij. En ik ben ontzettend blij dat wij de volgende meneer... in het gesprek mogen betrekken. Want ik wil met Dick Swaap, de schrijver van het boek... Wij zijn ons brein, hoogleraar in de neurobiologie... praten over homoseksualiteit. Nature or nurture, is dat aangeboren of word je homo? Meneer Swaap, Goede nacht. Meteen met de deur in huis. U heeft een ontzettend fantastisch boek geschreven. Hij ligt hier bij BNN uh, bijna op elk bureau. En ja, we lezen er ook in over um, nou ja, het brein en hoe dat werkt. Homoseksualiteit, is dat aangeleerd of aangeboren? Uh, Homoseksualiteit is zoals heteroseksualiteit ook aangeboren. En uh, dat wil zeggen dat er uh, een hele vroege hersenontwikkeling is die bepaalt of je valt op hetzelfde geslacht of het andere geslacht. Daar zijn een aantal factoren bij betrokken. De genetische factoren die nemen ongeveer de helft voor een rekening. En de hormonen van het kind en allerlei omgevingsfactoren... maar in de baarmoeder, die spelen ook een rol. Hoe komt het dat er nog steeds, ondanks dat uh, u heeft er onderzoek naar gedaan... ik uh, heb het boek gelezen, er staan allerlei hele duidelijke feiten... en onderzoeken wordt naar verwezen en heeft u zelf ook gedaan. Hoe komt het dat die discussie überhaupt nog steeds speelt... Of homoseksualiteit nou aangeboren is of niet? Ja, dat vraag ik me vaak af. Het, uh, mensen hebben vaak een mening over dingen waar ze niks uh, over gelezen hebben. En uh, op een of andere manier uh, uh, komt de kennis die aanwezig is ja, vanuit het onderzoek... ...komt heel langzaam over naar het algemeen publiek. En dat is ook een van de redenen dat ik het boek heb geschreven... ...om duidelijk te maken wat we weten over de hersenen. In de, in de samenleving zou ik moeten zeggen, is dat, is dat een, uh, nog een belangrijk onderwerp... Maar in de geneeskunde is pas sinds 1992 homoseksualiteit geen ziekte meer, toch? Nee, dat is ook zo. Ik las dat He. in uw boek en ik was gechoqueerd. Ik denk, hè? 1992? <laughs> dat is niet lang geleden. Nee, precies. En tot die tijd heeft men alles geprobeerd om eh, homoseksuele mannen tot heteroseksuele huisvaders te maken. Zonder enig succes. Er zijn hormoonbehandelingen gegeven, uistrogeen en testosteron is gecastreerd. Er zijn testen, transplantaties gedaan, er is psychoanalyse gedaan, er is een eh, braakmiddel gegeven, apomorfine. Daar word je dood en dood ziek van. Dan ga je van overgeven. En dat is gecombineerd met homoerotische plaatjes. Met het idee, dan leef je, dan leer je het wel af. Dan leer je braken bij homoseksuele prikkingen. Precies. Dus dan, ga je, dan kom je wel tot andere gedachten, was het idee. Maar het enige effect was dat als de therapeut binnenkwam, dat de mannen al begonnen te braken. Maar Hij dat kwam therapeute. niet van de homoerotiek erotiek af. Nee, dat kwam van die vervelende vent of, die, of vrouw. Die zei dat je eigenlijk anders moest zijn dan dat je bent. Ja, en uh, zeg. Er zijn hersenoperaties gedaan, er zijn uh, epileptische insulten geïnduceerd, er zijn elektrodes geplaatst. Natuurlijk, er is gevangenisstraf gegeven heel lang wow. voor homoseksueel gedrag. En dat heeft allemaal niet geresulteerd in uh, veranderingen in de seksuele oriëntatie. dat maakt duidelijk. Hoe krachtig dat uh, programmering van de hersenen is in de baarmoeder. Als dat eenmaal gebeurd is, dan zit je daar voor de rest van je leven aan vast. En het is ook bewonderlijk dat er nog steeds uh, psychiaters zijn die proberen om homoseksuele mannen... Uh, om uh, te, wat zij noemen te genezen. En uh, zeggen het, tot heteroseksuele mannen te maken. Een op de zes... De Britse psychiater is nog steeds bezig met dit. Eén op de 6? Ja, en in Amerika zijn er ook boerderijen waar je eh, dus van homoseksuele man tot heteroseksuele man omgevormd kan worden. Afhankelijk van hoeveel je betaalt voor 6 weken of 6 maanden. Maar dat leidt alleen maar tot meer suicides en niet tot een verandering in seksuele oriëntatie. Ik was voor uh, Spuit en Slik op reis vorig jaar in Oeganda. Uh -huh. um, om daar een item te maken over homo-haat. En we hebben met fantastische jonge mannen gepraat. die uh, hun leven daar waagden. om uh, duidelijk te maken dat ze wilden zijn wie ze wilden zijn. Maar die, uh, die woordvoerder die zegt tegen mij. luister, we hebben hier eigenlijk niet zoveel last van homoseksualiteit. En als we je toch ontdekken. dan wikkelen we je in bananenbladeren. en dan steken we je in de fik. Dat zei hij tegen mij. Uh -huh. En daar was ik. Daar, nou, daar, ik ben niet vaak dat ik met mijn mond vol tanden stond. Maar toen dacht ik. Wauw, dit, dit, dit, dit, nou, dat, zo reageer ik. Beetje ja. stotterend. Waarom is het, waarom is het sociaal zo'n zo zo hot topic? Waarom, waarom is het ja, in sommige landen... Het is landen niet alleen sociaal een hot topic, het is ook religieus een hot topic. Hè? Dus in, in alle religies vind je dat er uh, een heftige reactie is op ho homoseksualiteit. En ik vraag me ook al jaren af waarom... Uh, Waarschijnlijk uh, spelen een aantal dingen mee. In de eerste plaats natuurlijk uh, dat voortplanting belangrijk is om een groep in stand te houden. Mm -hmm. Dus alles wat zich niet voortplant, en er zijn natuurlijk andere uh, variaties die zich ook niet voortplanten, die, die uh, staan onder druk. Dat is denk ik één biologische reden. En Verder is het zo dat, um, dat altijd minderheden onder druk komen te staan. Waardoor je ook een minderheid bent, je komt altijd onder druk te staan. Mm. En dat hoort bij het hele oude mechanisme van de xenofobie, denk ik. Uh, Wij we, we leefden in de Savanne voor uh, een hele lange tijd. En We hadden net genoeg eten uh, voor het eigen groepje. En als er iets in de buurt kwam wat niet bij het eigen groepje hoorde, dan uh, moesten we hun de hersens inslaan, want anders hadden we zelf niet genoeg eten. En alles wat vreemd is, dat wordt... Uh, aangevallen En dat gaat niet alleen maar om homoseksualiteit, maar het gaat ook om een andere huidskleur, een andere cultuur, andere ideeën. Uh, daar wordt nog steeds heftig op gereageerd. Ja. Je moet tot de meerderheid horen en dan ja. kun je je veilig voelen. Ja, je moet, ja, je moet uh, tot de grote groep behoren. Waar gaan we naartoe, meneer Swaap? Nu uh, liggen de feiten op tafel, met uw boek ook. Uh, ja. Het is een onderwerp van discussie. Wat? Waar gaan we naartoe? Gaan we toe naar een, een, een tijdperk waarin er meer acceptatie ontstaat? Meer vrijheid? Nou, ik geloof dat wij in Nederland al een heel eind op weg zijn naar uh, acceptatie. En uh, het is zo dat de incidenten natuurlijk ook steeds meer de aandacht krijgen. Omdat ja. we niet meer accepteren dat er uh, dit soort dingen gebeuren. En daardoor komen ze ook meer op de voorgrond. Maar het zijn hier zijn het incidenten. En uh, we zijn natuurlijk al een heel eind gevorderd in de acceptatie in Nederland... als je dat vergelijkt met de rest van de wereld. en mm -hmm. Ik zie hetzelfde nu ook gebeuren in China waar ik veel zit... dat uh, acceptatie van uh, homoseksualiteit en transseksualiteit een heel eind is. is. Het, het gaat niet... stapsgewijs en er zullen altijd weer wat incidenten zijn nu en dan. Maar zo, zolang we daar goed op reageren en scherp op reageren... kan het in de hand gehouden worden. Het fijn dat het ook naar een plek is gegaan dat het zichtbaar is, wat u ook zegt. Ja, het is heel belangrijk dat de politie ook apart daar aandacht voor heeft. Er is een roze brigade die zich inzet daarvoor en dat is prima. Uw fantastische boek Wij Zijn Ons Brein is uh, genomineerd voor de NS Publieksprijs. Ja, dat u dat weet. Want de meeste mensen weten dat niet. Niemand heeft ooit van de NS uh, Publieksprijs gehoord, geloof ik. Nou, bij deze wereldkundig gemaakt <laughs> ja. in lust op zaterdagnacht op Radio 1. Ik uh, hoop u nog vaker te spreken. Ik uh, geniet uh, van uw boek. Ik hoop dat veel mensen het boek gaan lezen. Het is een belangrijk boek. En ik wil u bedanken. Geen dank. Goeienacht. Succes met de uitzending. Dank u wel. Dag. Lust is niet alleen van Dick Zwaap en van mij, maar lust is vooral ook van jou. Dus wil je reageren? Wil je reageren op de informatie die je net hebt gekregen van de wetenschapper Dick Zwaap over homoseksualiteit? Het mogen allerlei soorten reacties zijn, allerhande reacties. 0800 1121 0800 1121 krijg je hier een ontzettend prettig gevoel van? Voel je gesteund door het verhaal dat je net hebt gehoord? Of vind je het ja, vind je het disturbing? Vind je het? eng of vind je het spannend? Wat vind je ervan? Ik ben ontzettend benieuwd naar je mening en je eigen ervaringen. 0800-1121 0800-1121 your love anymore Uma has it. <laughs> Just cause you is Waar en wat is niet waar op het gebied van seks? Daar hebben we het vannacht over in de grote Broodje Aap Show, waar we alle volksvertellingen over seksualiteit nog even de revue laten passeren. Net een interessant uh, gesprek met uh, Dick Swaap, schrijver ja, van het boek uh, Wij Zijn Ons Brein ja, over ja. homoseksualiteit en dat dat zeker uh, aangeboren is en niet aangeleerd. Mm -hmm. uh, nou ja, altijd een spannend onderwerp, een heet hangijzer. Wat uh, merk jij uh, in je praktijk? Van homoseksualiteit en de verwarring die daar omheen kan ontstaan. Ja. Nou ja, mensen houden op zich niet van verwarring. Dus dat ben ik helemaal met Dick Zwapen eens. Hè. Je, je moet uh, voldoen aan uh, nou ja, het normale, hè. De, de mainstream. Daar moet je een beetje mee gaan. Dan is er niks aan de hand, dan, is het, dan, dan mag je een hoop doen. Maar zodra je daar buiten dat hokje valt, ja, dan heb je toch wel een uh, probleem. Nou, homoseksuelen vallen denk ik uh, in Nederland nou, nog niet zo heel erg buiten het hokje. Maar je hebt ook landen, culturen waar je enorm. Uh, uh, buiten de mainstream uh, valt. Maar ik kom het absoluut wel tegen. En dat klopt, het heeft vaak te maken met culturele of religieuze achtergronden... Hè, die homoseksualiteit erg veroordelen. En um, ja, die mensen hebben daar natuurlijk extra last van. Want ja... Is, ik, ik ben het met hem eens ook. Ik geloof ook dat het aange, absoluut aangeboren is. Je kunt het echt niet afleren. En uh, dat zouden die culturen wel het liefste willen. Hè. Ik weet dat er uh, bepaalde religieuze groepen zijn... die inderdaad homoseksuele mannen uh, als het ware gaan bekeren. Hè. Dus ook uitgaan van hetzelfde principe. Ja, van het is aangeleerd. Dus je kunt het ook weer afleren. Toen ik in uh, Oeganda was voor Spuit en Slikken vorig mm -hmm. jaar... om een item te maken over homohaat... Toen zei een dominee van een, uh, van, een, uh, van een kerk daar, hij zei, het is seksuele verslaving, noemde hij het. Dus bijvoorbeeld, zoals je verslaafd kan zijn aan, aan drank of aan, aan, aan drugs of aan noem het maar op, mm -hmm. zei hij, wij zien homoseksualiteit als een verslaving en dat werd dan ook behandeld, tussen dikke aanhalingstekens, mm -hmm. uh, als een verslaving met uh, nou ja, God, een soort twaalfstappenprogramma yeah. om dan van je homoseksualiteit af te komen. Yeah. Maar nu moet ik zeggen, dat was Oeganda. Nu zegt meneer Swaap dat één op de zes uh, psychologen in Engeland, wat mm -hmm. hier toch om de hoek is, yeah. een uur vliegen. Een op de zes van die psychologen die zijn ook bezig met uh, het afleren van homoseksualiteit aan mensen die bij hun binnenstappen. Ja. Dat is toch disturbing? Ja, dat is verschrikkelijk. Ja, dat, ik, ik weet niet hoe de cijfers in Nederland zijn... maar ik denk dat er echt nog wel een aantal psychologen... Hè, als je dat idee aanhangt van het is aangeleerd... dan kunnen wij het weer afleren. Hè. Dat is de taak van therapeuten vaak. Mm -hmm. Om, uh, om, om, ja, om het aangeleerd gedrag. verkeerd gedrag. Hè, ja, ja, ja. Om dat te corrigeren. En ja. uh, vaak door middel van het afleren van het een... en het aanleren van het ander. Nou, Zo denk ik er gelukkig niet over. Dus terugkomend op jouw vraag van wat zie ik in mijn praktijk. Hè, dan, dan zie ik inderdaad uh, uh, vaak dat uh, mannen, vrouwen worstelen met die homoseksualiteit als ze in... Een, een, een groep verkeren waar die homoseksualiteit niet geaccepteerd wordt. En dat is natuurlijk heel lastig, want je merkt ook die worstelingen. Je ziet het ook, dat uh, mannen vaak dan toch gaan trouwen, weet je wel. Die hebben zoiets van, nou, laat ik dan toch maar trouwen en kinderen krijgen. En, en wie weet gaat het wel over. En die hebben dat zelf ook, van ja, het is verkeerd gedrag. En uh, wie weet gaat het wel over. Of die zichzelf straffen daarvoor. Ja, op welke manier straffen mannen zichzelf hè? Nou, dat ze, uh, als ze merken dat ze die gevoelens hebben... Hè, daar, daar Heel somber en zich heel schuldig over voelen. Van ja, dat mag ik niet hebben. En uh, dat is heel fout. En ja, dat het lijkt me heel ingewikkeld. Daar kom je helemaal niet uit. Daar kom je niet uit. En uh, dan komen er zoveel negatieve gevoelens bij. Hè, dat je daar ook nog eens depressief van kan worden. Dus, uh, depressie is een, een ziekte die daar hand in hand mee gaat. Ja, met die verwarring. Echt, ja. Depressie. Maar ook uh, ja, uh, sowieso het gevoel van ja, ik. Ik heb geen plek, ik, ik kan met mijn gevoel nergens heen. Hè? Uh, dat is natuurlijk al verschuwelijk. Het lijkt, me echt, het lijkt me echt vreselijk. Misschien zit je te luisteren en, en denk je... Dit, dit ben ik ten voeten uit dit verhaal, dit heb ik meegemaakt. en Misschien wil je het met ons delen. Dat zou ik fantastisch vinden. 0800 1121. Vannacht in de Grote Broodje Aap Show hebben we het op dit moment... over homoseksualiteit en de verwarring die daar rondom kan ontstaan. 0800-1121, als je een verhaal hebt dat je wilt delen. Je mag het er ook totaal niet mee eens zijn, natuurlijk. Misschien heb je echt zoiets van: nou, het is niet aangeboren, het is aangeleerd. Dan wil ik ook graag van je horen wat je gedachtegang daarachter is. Dus ruimte voor alle soorten meningen hier bij Lust. 0800-1121, mailen mag ook naar lust.bnm.nl. Wil, we gaan uh, luisteren naar de opposites en Rowan Hazen. Maar als we terugkomen, we het nog heel even doorpraten... maar dan over biseksualiteit. Mogelijk een nog verwarrender onderwerp. Ja, is ook verwarrend. Maar eerst ja. gaan de neuzen omhoog. Hoog in de wolken, of dicht bij de grond. Nooit huren klagen, was altijd gezond. Verhaalt iets samen, de kaarten verstoren. Lang zou je ze leven, toen is het gebeurd. We gaan allemaal, oh oh oh. We gaan allemaal, oh oh We allemaal, oh, oh. We gaan allemaal, oh oh oh. Allemaal, met een uzemhoek. Fouwel aan alle mensen, familie en bekende Ver van deze wereld, niet gebonden meer aan grenzen Staat het naar de hemel, alles wat er over is gebleven Van mij is enkel, me in die chalen op een tegel Eenzame gedachten, maar niemand die het verandert Ons lot on een combat, ligt tussen zes planken Allemaal met de neus omhoog De pijp bij de kist in of gewoon weg We gaan allemaal Oh oh We gaan allemaal Oh oh wij gaan allemaal op een dag van de vrouw met de lacht in de straat onder de zon een met, met de brede lacht naar boven. Groete paraf laatste hier beton. mensen, Of hier, op erdag meer, maar heeft nog een Het leven ging ver. Zijn niemand gemist, want wij gaan allemaal oh oh wij gaan allemaal We oh oh wij gaan allemaal oh oh, -oh. We gaan allemaal. oh, -oh, -oh, -oh. Allemaal. Met een neus omhoog, met een duis omhoog En zonder denk ik als ik naar de deur sta hoe lang tel ik nog voordat ik op mijn rug ga? Dus laat je zorgen in het midden. Vandaar nog springleven en morgen ben je derde. Dus zoek alleen geluk, want dat is wijsheid. Want wie de dood in de ogen kijkt, die wordt gekust door zijn vrijheid. Wat heb je aan de pot met geld bij de regenboog? We liggen over honderd jaar, toch allemaal met een allemaal. Met een nuzumhoor, met de benen naar boven. allemaal goed. Met een nuzumhoor, met de benen naar boven. allemaal goed. Met een nuzumhoor. Wat een toffe plaats. Zeg. Met de neus omhoog. Rohanhessen en de opposit. Wat een goede samenwerking. Goed, vannacht de grote Broodje Aap-show over anekdotes op het gebied van liefde, seks en relaties. Ad, goeienacht Dag. Ik uh, ik. Uh... Uh, Sohoja heet je, hè? Sohoja. Nou, Saraya. Maar, maar je, zit, je zit in de buurt. buurt. Oké, okay, maar het over, over de homoseksualiteit, met de biseksualiteit, is ja. dat dan aangeboren? De bisexu... Jouw vraag is of biseksualiteit aangeboren is... naar aanleiding van het gesprek dat we hadden met Dick Swaap net. En Wil Berghuis en ik in de studio wil. Ik vraag jou er even bij, biseksualiteit aangeboren of niet? Ja, ik, uh, ik ben natuurlijk geen Dick Zwaap, dat moet je me even maar niet kwalijk nemen. Maar uh, ik weet uh, dat uh, Dick Zwaap daar ook zo over denkt, maar zo is het ook. Uh, bisexualiteit is net zo goed als homoseksualiteit: iets wat, wat je gewoon hebt of niet. He, dus uh, ik leg het ook vaak uit dat, dat we allemaal eigenlijk op een schaal uh, zitten qua heteroseksualiteit. De homoseksualiteit die, uh, die loopt van, uh, van 0 tot 10 zeg maar. En uh -huh. dat er mensen zitten meer aan de heteroseksuele kant. Maar dat er ook meer mensen zitten aan de homoseksuele kant. En sommigen zitten daartussenin. Ja, dus dat is iets wat je hebt. En uh, ja, ook dat is niet af te leren. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Want het is ook helemaal niet erg. Ad, twijfel je zelf over je seksualiteit? Nee <lacht> Ja, ik heb wel alles, meestal in trio-vorm dat meegemaakt, en dat ze met uh, twee vrouwen en dan ik, maar ook een keer ook met een, uh, één vrouw en ik met een, met een vriend. Dus, uh, en met een vriend erbij. Maar ik, ik had geen trek in die man. Dat, dat, dat, dat is, uh, ik vond het wel leuk om die ene vrouw te verwennen. En, maar nee, ik, ik voel me niet aangetrokken tot een man. Nou, dan zit jij op die schaal toch iets meer richting heteroseksualiteit waarschijnlijk. Maar met twee vrouwen, dat was wel leuk. Ja. En, maar die vonden dus elkaar ook leuk. Dus uh... ja, daar ben, ook... ja. ben je toch op een bepaalde manier gefascineerd door geraakt, Ad? Ja, natuurlijk. Is dat geweldig? Ja, ik, ik denk <laughs> dat er heel veel luisteraars op dit moment denken... Nou, ik zou het niet heel erg vinden om een dagje van leven te ruilen met Ad als hij dit soort dingen vertelt. Ja, uh, ja goed, ik ik ben ook al een stukje ouder. Maar ik uh, ik vind ik vind het fantastisch als een vrouw dat wil je ja, met een beetje drietjes ja. Nou, een paar weken terug uh, hadden we Ajit Bakas in de uh, uitzending, Trendwatcher. Watcher. Wij gaan hem straks ook weer bellen. En die zei dat we toch naar een fase toe gingen, een, een tijdperk waarin biseksualiteit meer uh, aan de oppervlakte zal komen. Waar mensen eerlijker zullen worden over hun biseksualiteit. En dat had dan met allerlei, met allerlei verschillende dingen te maken, ook met de economie. Dat vond ik heel bijzonder. Maar uh, als het zo is, Ad, als onze Trend Ajit Bakas gelijk heeft, dan wordt het de komende jaren... Wordt het, uh, wordt, het, wordt het nog veel meer waar dat vandaan kwam, Ad, die biseksualiteit? Ja, maar ik, ik, ik schiet er lekker op, want ik ben, ik ben al 70, dus ik zal niet zoveel jaartjes hebben, denk ik. Ja, ah, maar ik denk, dat je nog wel, ik denk dat je nog wel wat van die groeispurt gaat meepakken, Ad. Je klinkt nou, nog ontzettend kwik. Ik, ik, ik, ik hoop het nog een keer mee te maken. Ad, fijn dat je even belde. En uh, we zijn er tot 4 uur, dus blijf lekker luisteren. Goeienacht en dankjewel. Doei, elke week. Doeg, oh wat leuk, wat leuk. de beste. Ja. doeg. Nou, we zijn uh, aan het einde gekomen van dat eerste uur. In het tweede uur gaan we ons meer toeleggen op de culturele broodjes aap. Zo ook het verhaal waarom Surinamers nooit eerlijk zijn over het feit dat ze beffen. Daarvoor gaan we bellen met, nou, met Ajibokas en andere culturele mythes. En we gaan het hebben over zwangerschap. Ja. Kan allemaal. Oh, dat goed. allemaal in het tweede uur van lust Blijf lekker luisteren. Na het nieuws zijn we bij je terug. Radio 1 lust i e.